eigenlijk heel betrekkelijk jong. Ze dus voor het eerst pas uh, ontstaan of begonnen vlak voor of vlak na de onafhankelijkheid van de Afrikaanse landen. En dan praten we eigenlijk over de 30 jaren. En dat is het moment waarop uh, vele Afrikanen in Europa, ja, dat zijn dan Afrikanen van Naam uh, in Europa. Uh, Opleidingen hebben gevolgd en uh, op universiteiten hebben gezeten en dus ook contacten hadden met uh, de regeringen hier. En omgekeerd was het natuurlijk ook dat die regeringen goed in de peiling hielden welke uh, uh, slimme Afrikaan uh, ze in de gaten moesten houden. Want uh, vele regeringen, met name de Franse regering, maar ook de Engels ook wel, die hebben... Um, uh, ...wel aangevoeld dat die onafhankelijkheid uh, er wel aan zat te komen. Er waren steeds meer geluiden over een uh, zwart onafhankelijk Afrika. Dus die gedachten die waren al lang... De, de, ...de vrijheidsdrang die is eigenlijk al heel lang in Afrika aanwezig geweest. Maar die, werd steeds, die roep om onafhankelijkheid werd steeds sterker. Vandaar dat uh, in de 30e jaren... ...die pan-Afrikaanse gedachten... ...de gedachte van een, een politiek onafhankelijk Afrika steeds meer werd geaard. Nou, um, er werden heel veel, ontstonden toen heel veel conflicten in de koloniën... Um, ...en de vrijheidsstrijd vond plaats. Niet zoals we die uh, kennen van de vrijheidsstrijd van Algerije bijvoorbeeld... ...die heel bloedig was, maar er zijn tamelijk veel koloniën... Zijn niet betrekkelijk gemakkelijk zijn die onafhankelijk geworden, uh, politiek onafhankelijk. En dat gemakkelijke, dat blijkt ook uit het feit dat um, de regeringen hier in Europa uh, die landen aan het handje wilden houden, ook na de onafhankelijkheid. Dus die overgang was helemaal niet zo abrupt. Abrupt voelde, het wel, voelde Afrikanen het zelf wel, want voor hun was nu een nieuw tijdperk aangebroken... De koloniale tijd was achter, was achter de rug. En uh, men was niet alleen politiek onafhankelijk... maar, uh, en dat was heel belangrijk... men moest zichzelf ook onafhankelijk leren denken. Uh, je moet bedenken dat uh, twee- eeuwen of drie-eeuwen... van kolonialisme... die drukken dus ook op, uh, de, op het Afrikaanse denken. En wat men probeerde is nu... Uh, dat, uh, erachter te komen... ...hoe Afrikanen zelf zijn en hoe ze zelf ook um, uh, een onafhankelijke geest hadden... ...en niet die niet beïnvloed was door het uh, moederland, zoals ze dat van tevoren heette. Goed, die vraag, wie zijn wij en uh, hoe moeten wij zelf ons onafhankelijk denken... ...die verwijst echt naar het kernprobleem waar ik het over wil hebben... ...en dat is namelijk de uh, collectieve identiteit, of de identiteit van het collectief Afrika... Um, die dan eigenlijk erop neerkomt dat het gaat om de collectieve identiteit van een bepaald Afrikaans land. Nou, dat is helemaal niet zo makkelijk, want al die landen, die landsgrenzen, die waren eigenlijk door uh, de... Mogendheden in Europa al voorgegeven. En wat je ziet is in die landen dus tal van stammen. Uh, in sommige landen komen zelfs 30 stammen voor met 30 talen en 30 tradities. Die eigenlijk niet, mee, or, niet meer hebben gevormd dan een administratieve eenheid. En uh, het was dus zaak om uh, die landen op een Afrikaanse manier toch als eenheid te denken. Dus het, de vraag van de Afrikaanse identiteit die werd hiermee Geponeerd. En daar gaat het dus nu over. Wat is dus nu die Afrikaanse identiteit? Wat maakt het denken van Afrikanen nou zo Afrikaans? En op die vraag, die in mijn zin toch een van de belangrijkste problemen van deze tijd is, ook in Afrika, op die vraag zijn uh, verschillende antwoorden gekomen. En... Dat is op zich niet, uh, in deze tijd is dat niet zo vreemd, want we hebben te maken met een continent waar, uh, waarin de eerste wereld, het noorden, nog hartstikke duidelijk aanwezig is. Het is uh vooral uh, economisch, maar ook op politiek niveau en zeker in de laatste plaats niet cultureel, uh, is, uh, is Europa voor vele Afrikanen het droomland. Een land waar alle rijken wonen. En voor een heleboel Afrikanen is het reizen, het ooit eens reizen naar Europa, een groot ideaal. Met andere woorden, Afrika zelf is voor Afrikanen helemaal niet zo aantrekkelijk om in te leven. Dus die vraag naar die Afrikaanse identiteit heeft een enorme grote politieke waarde. Wil Afrika interessant blijven voor de Afrikanen, dan moet daarin dus ook een soort van, uh, moet uh, ja, een identiteit opgesloten liggen die aantrekkelijk is voor de bewoners zelf. Waardoor mensen reden hebben om daar te blijven. Wel nu, onder uh, Afrikaanse filosofen wordt daar, op, wordt daar op verschillende manieren antwoord gegeven en ik heb die filosofie bestudeert en ben daar in drie stromingen tegengekomen waarin elk uh, een antwoord gegeven wordt op die vraag naar de identiteit. Amele, amele, oh, the father no son come, son come in the sky. The father no son come, me mo baqele, me mo faqele. The father no son The come. De filosofie waar ik het over heb, die wordt nog maar uh, sinds kort bedreven in, in Afrikaanse landen, zoals ik al heb gezegd. En die Afrikaanse landen ben ik eigenlijk op het spoor gekomen uh, via een aantal symposia die nota bene in Düsseldorf werden gehouden. Door uh, onder leiding van een of andere bevlogen Duitse professor, meneer Alwin Diemer, en die is op zoek gegaan naar Afrikaanse filosofen en heeft uh, vooral het woord Afrikaans als een soort met van uh, thema uitgekozen om het eens uh, over te hebben onder filosofen. En in uh, 82 en 85 zijn er symposia in Düsseldorf geweest waar uh, het thema van de Afrikaanse identiteit door filosofen behandeld ter discussie stond. Um, die filosofen die kwamen dan uit landen als uh, Senegal, Benin, uh, Ivoorkust, uh, Cameroen, Ghana, Kenia en Zaire. Dat zijn ook de landen die ik dan bestudeerd heb. En dat zegt op zich ook wel veel, want uh, dat zijn dus de landen die duidelijk ook een stempel drukken, ook internationaal een stempel drukken op de filosofie. Uh, je kunt je dus afvragen waarom het nou in Düsseldorf was en niet uh, zoals je zou mo kunnen mogen aannemen in Engeland of in Frankrijk. Nou, dat heeft dus ook zeker, mijn zin is een, een, verk een verklaring. Uh, namelijk uh, dat de Fransen en ook de Engelsen denken dat die Afrikanen maar naar Europa moeten komen om filosofie te leren. ...zoals het altijd al geweest is, ze kwamen altijd al naar Europa om te leren wat ze daar konden gebruiken. Uh, opleidingen daar ter plaatse stonden eigenlijk niet zo ter discussie. Die waren eigenlijk een soort met liefdadigheid of die hadden eigenlijk niet zo'n specifieke status. Maar vooral in Duitsland, en dat is dan heel opvallend vind ik toch, in Duitsland krijgen die mensen wel een gevoelig oor. En daar is ook geld ter beschikking voor gesteld. Er zijn verschillende fondsen opengemaakt, waardoor die mensen hier naartoe konden worden gehaald om te spreken over wat uh, zij belangrijk vinden en wat in hun ogen actueel is. Ook zij zelf hebben dat natuurlijk wel begrepen, waarom ze dan notabene naar Europa moesten komen om, uh, om uit te leggen hoe het nou zat met die Afrikaanse identiteit. Zij hebben zelf dat ook al heel cynisch en ook al in uh, uh, felle bewoordingen onder woorden gebracht. En um, inmiddels is de... Af, het debat over de Afrikaanse identiteit is natuurlijk niet de enige filosofische activiteit die daar plaatsvindt. Het is bijvoorbeeld zo dat iemand als quasi Wiredu uit Ghana, dat is iemand die om zijn kant studies bijzonder bekend is, ook internationaal. Uh, dus er wordt niet alleen over, uh, over identiteit gesproken, er is, uh, vindt in zekere, toch in belangrijke mate behoorlijk veel uh, studie plaats over identiteit. Uh, filosofische onderwerpen die wij dus hier in het, uh, uh, in het Westen ook behandelen. Men kan spreken van een uh, metafysica die in Afrika wordt ontwikkeld, een typische metafysica. Uh, je, je kunt in Afrika ook een speciale sociale theorie, een sociale filosofie kun je ook aantreffen. Wat in Afrika ook bijzonder populair is, is een, um, is een taalfilosofie omdat Afrikaanse talen, zeker die stamtalen, die, die, ik noemde al die dertig stammen uh, in zo'n land, die hebben, hebben natuurlijk allemaal een eigen taalgebied. En uh, er zijn nogal veel studies naar uh, de Afrikaanse talen. En ook vooral hoe, het, hoe je die talen uh, onder één noem moet brengen. Wat de verbindende geest is in die talen. Waardoor mensen uh, um, ja, uh, toch een soort natiegevoel zouden kunnen krijgen, nationaal gevoel. Um, het lijkt een beetje op, het, op de Esperanto-discussies die wij hier in Europa ook hebben gehad. Want ja, het uh, continent is zo groot dat uh, verge vergelijking met Europa is zonder meer ter plaatse. Um, verder is er een uh, zeer ontwikkelde esthetica. En die is altijd in de ogen van de Westerse antropologen heel erg interessant geweest. Die zijn altijd heel erg benieuwd geweest hoe men daar danste en hoe men daar zong en muziek maakte. Uh, daar is men ook al heel kritisch over, uh, maar daar komen we nogal op. Uh, in elk geval is die, die esthetica, de Afrikaanse esthetica, wat schoon en mooi is, theorieën daaromtrent, die, worden, die zijn ook bijzonder, staan ook bijzonder in de belangstelling. Um, je kunt zeggen dat de filosofische faculteiten in Afrika betrekkelijk jong zijn... Uh, eerst was er dus Afrikaanse filosofie en pas later institutionaliseert zich dat en kun je dus ook in die landen kun je verschillende initiatieven uh, zien om... Uh Eigen filosofische faculteiten op te richten aan de universiteiten. Natuurlijk komen eerst de economen en eerst de natuurkundigen en eerst de medici, maar uiteindelijk ziet men dan toch ook de noodzaken in van een, uh, een discipline als de filosofie aan Afrikaanse faculteiten, bedoeld ook om de onafhankelijkheid verder door te denken en. Uh, uh, Eigenlijk zijn die ook een soort met stiefkind binnen die faculteiten. Want uh, alle andere wetenschappen zijn eigenlijk eenzijdig gericht op het westen. Terwijl juist die filosofen proberen op verschillende manieren en ook in verschillende mate, die onafhankelijkheid wel gestalte te geven. En als zodanig vormen die filosofen eigenlijk ook wel een luis in de pels van het universitaire leven. Filosofiebedrijf is dus zeker niet vanzelfsprekend. Het is een luxe en soms zelfs gewoon een staatsgevaarlijke activiteit. He, dat betekent dus dat uh, filosofen kritiek kunnen leveren op, uh, de, op het zwarte establishment, want daar hebben we het nu eigenlijk even mee te maken. Ik praat dus eigenlijk nu alleen maar over de Afrikaanse filosofen die zich bevinden onder, onder de Sahara en boven Zuid-Afrika. En dan praat, heb ik het dus over zwarte, onafhankelijke staten en heb ik het dus ook over de problemen die daarmee samenhangen. Er is dus geen blanke elite die grote massa onderdrukt. nee. Er is hier sprake van een zwarte elite uh, die uh, handelt en wandelt uh, al of niet aan de lijn van het Westen. En filosofen die de onafhankelijkheid hoog in het vaandel hebben, die leveren daar kritiek op. En dat brengt hen dus ook in een uh, uh, gevaarlijke positie. En het is dus ook wel voorgekomen dat een uh, faculteit gesloten werd omdat filosofie niet meer nuttig was, zoals men dat uitdrukte. Uh, maar dat betekende uiteindelijk gewoon dat het broodlink was om filosofie te bedrijven. Maar goed, um, langzamerhand krijgt die filosofie steeds meer een uh, toot aan de grond in Afrika. En uh, die institutionalisering die is niet alleen op universitair niveau, die kun je dus ook zien in de... Uh, ...in uh, de wetenschappelijke literatuur die daaruit voortvloeit. We uh, beginnen dus nu ook... Uh, ...ja, er ontstaat dus ook een soort met universitaire infrastructuur. Er is uh, sprake van uh, uh, het oprichten van uitgeverijen. Ik noem bijvoorbeeld... Uh, ...les Nouvelle Édition de Dakar. Dat is een uh, uitgeverij die onlangs in... Uh, Dakar was opgericht, met als doel specifiek Afrikaanse publicaties uit te geven. Uh, voorheen was dat nog Présence Africaine in, uh, in uh, Parijs, en daar, uh, uh, daar werd ook, uh, werden ook veel boeken van afgeleverd, maar op een of andere manier merk ik... ...toch dat uh, de uh, Presence Afrikan wat minder uh, up-to-date is wat de Afrikaanse situatie betreft... ...en dat je echt de, voor de modernste literatuur moet je toch echt nu wel in Afrika zijn. <tiedertijd> nou vandaan komt. Heeft het nou te, is het een product van het verstand of uh, is het juist een product van de verbeelding? Wordt identiteit verbeeld? Is het een mythe bijvoorbeeld? Bestaat het uit allerlei symbolen en tekens die op het eerste gezicht, uh, op het eerste gezicht een tamelijk onsamenhangend geheel vormen, maar toch werkzaam? Hm? Of is het een zo'n objectieve realiteit? Uh, kun je zeggen dat identiteit ook werkelijkheid is. Nou, die vraag die, uh, verdeelt dus de Afrikaanse denkers ook. Uh, je kunt zeggen dat uh, sowieso het stellen van de vraag naar de identiteit een tamelijk elitaire aangelegenheid is. Normaal gesproken, en dat geldt ook hiervoor in het Westen, wordt een identiteit niet ter discussie gesteld. Die is er gewoon en die voel je en die is bij iedereen aanwezig. Iedereen heeft een soort met gevoel van uh, wie die is of wie uh, wij zijn. Op het moment dat je dus de vraag naar dat wij gaat stellen, dan ben je al bezig om die, uh, die identiteit als vanzelfsprekendheid te ondergraven. Nou, dat doen dus die Afrikaanse filosofen. Waarom? Omdat die identiteit helemaal niet zo vanzelfsprekend blijkt. Omdat veel Afrikanen juist... Uh, ...zichzelf uh, ja, is een soort met massale zelfverlogening... ...en een, ook een massale uh, liefde voor het Westen, een heel onkritische liefde voor het Westen... ...die op zich natuurlijk volkomen begrijpelijk is, als je bedenkt dat het Westen de plaats is waar de rijkdom is. En het Westen ook de, de, als, als uh, rijke eenheid in het Afrika van nu tegenwoordig is. Um, dus die vraag naar die identiteit is helemaal niet zo, is, is, is, is helemaal niet zo vreemd. Um, de vraag alleen is wel hoe je met die identiteit moet omgaan. Stel nou dat je dus wel een Afrikaanse identiteit wil realiseren. Waar moet je dan een beroep op doen? Moet je dan vooral een beroep op doen op het verstand van de mensen? Het rationele verstand. Een soort met kopie van het Westen als ik het zo bekijk. Of moet je vooral uh, te raden gaan bij noties, mythische noties, uh, vage uh, geruchten, uh, beelden, uh, uh, vreemde zaak, magische dingen ook, uh, vaak ook religieuze beelden die daar een belangrijke rol bij spelen. waar ik het over zou willen hebben, dat zit dus die traditionalistische stroming. En de naam zegt het al, dat zijn filosofen die zich vooral op de Afrikaanse tradities baseren om van daaruit die uh, identiteit te ontwikkelen. En waar zij zich dus mee bezighouden, is uh, het Afrika op te sporen zoals, zich dat, uh, nog vrijlijk, uh, uh, zoals dat nog vrijelijk aanwezig was in de periode van voor de kolonialisme. Dus wat doen zij? Ze gaan op zoek naar uh, legenden en epen en zagen en proberen die te gaan registreren en proberen die zoveel mogelijk uh, uh, in kaart te brengen en onder woorden te brengen. Nou, dat is dus iets waar bijvoorbeeld een, uh, uh, Ruan, de Rwandese abt uh, Kagame zich heel erg mee bezig heeft gehouden. Die heeft ontzettend veel van dat soort uh, verhalen alleen maar opgeschreven met de, met de gedachte erachter als we dat weer Uitspreken, dan begint misschien weer een stukje van het autonome Afrika Afrikaanse denken uh, te ontstaan. ...en probeer, kunnen we dat weer terugvinden, kunnen we dat weer uh, herleven. En die Kagame die volgde eigenlijk uh, het, daarin ook het werk van, de, van een, uh, een Belgische missionaris... ...die daar eigenlijk mee was begonnen. Uh, en die, heeft dus de, die is naar de Bantus geweest en heeft uh, daar bij die Bantus gekeken op wat voor manier zij dachten. Dat was op zich al een hele revolutionaire stap, want voorheen dacht men van Afrikanen kunnen niet denken... Dat zijn gevoelsmensen en bij hun is nu eenmaal de ratio minder ontwikkeld. Uh, die uh, Placide Tempels, die heeft, dat, uh, heeft daarmee gebroken. en heeft gezegd, ja, maar wacht eens even. Die Afrikanen en de Bantus vooral, die hebben een eigen metafysica. En die metafysica die komen telkens weer tegen bij die uh, traditionalisten. Um, je kunt hem bijvoorbeeld ook zien bij de voormalig president van Senegal, die ook filosoof en dichter was, meneer Leopold Siddar Senghor. Die um, heeft die ontologie ook heel mooi onder woorden gebracht en heeft gezegd, ja die ontologie, het meest belangrijke in de Afrikaanse ontologie is het dynamisme. De Afrikaanse mens denkt niet statisch maar dynamisch, hij ziet de werkelijkheid om zich heen niet als een, als een gegeven iets, als een zijnde, maar hij ziet het veel meer als een kracht. Als een macht. En um, zoals zij zoals hij dat onder woorden brengen, de Afrikaanse werkelijkheid is wezenlijke, vast vitaal, levenskracht. En uh, de werkelijkheid staat stijf, staat bol van de levenskracht. En wat je kunt zien is dat de werkelijkheid niet meer is dan, en ook niet minder is dan een, dan een verzameling van krachten. Uh, Waarbij je het dan zo moet begrijpen dat uh, als de ene kracht sterker wordt, dan wordt de ander minder. Maar het geheel aan krachten blijft gelijk. En het geheel aan krachten noemen ze dus ook wel God. Um, voor die traditionalisten is er dus geen onderscheid tussen uh, theologie en filosofie. Die twee zijn heel nadrukkelijk met elkaar verweven. Dus de werkelijkheid is nog wezenlijk religieus, volgens die traditionalisten. Um, je kunt dus ook zeggen dat die uh, dynamische ontologie ook antropocentrisch is. Want uh, als de mens levenskracht is en de werkelijkheid levenskracht... Uh, moet men dat zo zien dat de mens zijn definitie, van, de definitie van zichzelf, oplegt aan de werkelijkheid. Dat is wat daar gebeurt. Uh, de werkelijkheid is als force vitaal, is dus een afgeleide van het zelfverstaan van de mens. En deze uh, werkelijkheidsconceptie is dus ook wezenlijk humanistisch. Daar wordt ook heel veel de nadruk op gelegd. Uh, behalve die, die dynamische ontologie... Hebben de traditionalisten en heeft uh, Placide Tempels uh, en Senghor ook uh, gezegd dat de Afrikanen ook een eigen epistemologie hebben. Een eigen kenmerk. De Afrikaan begrijpt een onderwerp niet wanneer hij het object kent. Nee, hij begrijpt, uh, hij begrijpt pas iets als hij de juiste houding ten aanzien van het onderwerp heeft bepaald. Het gaat hier om een attitudebepaling, een zichzelf leggen op, een, um, uh, een zich invoelen in, het zijn allemaal werkwoorden, begrijpen is dus een werkwoord, uh, veronderstelt een activiteit, meer nog dan uh, datgene wat men probeert te doorgronden in zijn wezen wordt begrepen, zoals hier in het westen veel meer het geval is dat is dus die epistemologie die heel specifiek is en daar leggen ze ook de nadruk op, we hebben een andere ontologie dan het westen, we hebben een hele andere epistemologie dan het westen. En op zich is dus zo'n houding van wij zijn anders wel uh, voorstelbaar als je bedenkt dat uh, deze theorieën vooral zijn ontstaan in de periode van uh, vlak voor en vlak na de onafhankelijkheid. Uh, toen vond men dat men juist dat anders zijn zo ontzettend moest benadrukken en niet uh, zoveel mogelijk moest proberen te vermijden om um, uh, op hetzelfde manier te denken als het Westen. Maar critici hebben ook gezegd uh, dat dat juist precies weer is, uh, uh, precies weer in het straatje lopen van het Westen is. Want waarom moeten wij anders zijn? Omdat de, het Westen is zoals, het, zoals zij is. Dus het Westen blijft daar een referentiepunt. Het enige wat jij doet is het om te draaien. Je hebt gewoon een omgekeerde identiteit van het Westen. En in die zin blijf je nog steeds afhankelijk van het Westen. Een ander punt wat zij in hun theorie ook behandelen, dat is uh, ...in een theorie, dat is de sociale theorie. En die sociale theorie is vooral een afgeleide van die ontologie. Men beweert, uh, we gaan nog even terug naar die, uh, naar die uh, theorie over de werkelijkheid. De werkelijkheid als geheel van krachten. Um, de werkelijkheid uh, heeft ook een hiërarchie in zich. En de hoogste uh, in de hiërarchie is God... Uh, zo zien zij uh, in de sociale theorie betekent dat dat de ene mens van geringer belang is dan het collectief. Want het collectief bestaat uit meerdere mensen, meerdere levenskrachten, staat dus ook hoger in de hiërarchie van de werkelijkheid. Daarmee hebben zij de... Uh, Autoriteit, als het ware ontologisch gefundeerd. Dat uh, is helemaal geen uh, democratische gedachte. Ze zeggen ook dat de democratie ook een westerse uitvinding is. En uh, dat de hiërarchie en autoriteit uh, voor Afrikanen... althans een voorkomen natuurlijke bezigheid is. Of een uh, inrichting van de maatschappij is. Um, dan is er nog een ander punt in die uh, traditionalistische filosofie en dat is de nadruk op de taal, en dat hoef je, daar hoef je helemaal niet uh, van op te kijken, want uh, wanneer je dus bedenkt dat uh, traditionalisten zich vooral baseerden op de periode van de, van voor, de, van de voor de kolonialisering, dan uh, betekent dat dat hun bronnen vooral oraal waren. En, uh, als, de, als je die Afrikaanse identiteit weer wil traceren en weer wil actualiseren, dan zul je dus een theorie moeten in je theorie zul je een filosofie van de taal moeten opnemen. Um, vandaar dat ze heel erg veel aandacht besteden aan de mythe, uh, uh, aan symbolen, aan, uh, ook aan de rituelen als taaluitingen, ook aan de muziek als taaluiting en zelfs ook de dans als taaluiting, zolang het maar niet geschreven is. En uh, voor die mythe en die taal en ook uh, alle kunstuitingen hebben geen andere functie dan die force vitaal, als wezenlijk principe van, van, van het uh, menselijk leven in Afrika om die te vergroten. Want daar gaat het om. Uh, het gaat erom om tegen alle levensbedreigende krachten in uh, die force vitaal te continueren en te vergroten. En alleen dan... Alleen dan uh, uh, is er dus geluk mogelijk in Afrikaanse termen. En geluk is dan niet zoiets als, zoals wij dat begrijpen, individueel geluk, maar dat is dan geluk van het collectief en geluk van de hele werkelijkheid eigenlijk. Als dan is die traditionele, traditionalistische stroming is behoorlijk exotisch. Uh, het is ook ongelooflijk erotisch, zeggen ze zelf. Uh, en um, om die reden ook bij Europeanen bijzonder in trek. Want alles wat de Europeanen missen is blijkbaar in Afrika aanwezig. En als uh, uh, Europeanen in zichzelf tekortkomingen voelen, dan willen ze graag naar Afrika gaan. Vandaar dus ook dat uh, dansgroepjes, Afrikaanse dansgroepjes en uh, Afrikaanse muziek uh, hier, uh, muziekgroepjes hier als paddenstoelen uit de grond komen. Uh, en mensen hier in Europa een soort met exotische interesse hebben in Afrika. Maar dat is nou precies uh, waar in Afrika door andere filosofen kritiek op wordt geleverd. Uh, er zijn denkers die vinden dat die traditionalistische stromingen te veel de nadruk legt op het anders zijn. En, had ik het al over? Het, het, het Afrikaanse soorten met spiegelbeeld van Europa. En uh, alleen maar, alleen maar om juist van, die, van dat Europa erkenning te krijgen. En op, het, op, en op dat niveau zit die, op, die afhankelijkheid van Europa zit zich gewoon voort. Het enige, je, je vraagt niet aan je eigen volk wat je identiteit is. Nee, je kleed je identiteit zodanig aan dat je juist weer die erkenning van het Westen, dat je daar weer op zit te wachten. En er zijn zelfs filosofen die menen dat de traditionisten uh, zichzelf maken tot handlangers van de beul. De beul is dan het Westen en men legt vrijwillig uh, de hoofd op het hakblok, want de erkenning van het Westen, daar kun je lang op wachten, want dat krijg je nooit. Dus, um, en als de Europeanen Afrika exotisch vinden, hè, en uh, antropologen doen, westerse antropologen doen dus ook hun uiterste best om Afrika ook zo volkomen anders te laten zijn dan, uh, dan Europa, dan, uh, uh, dan maken ze een enorme grote fout, want in feite blijft dus de afhankelijkheid in, st in, in, uh, in stand. Die andere filosofen, dat zijn dan, die twee andere stromingen, dat is dan de politieke nationalistische stroming en dat zijn dan de stroming van de moderne Afrikaanse filosofen. Nou die nationalistische stroming, om daar eens mee te beginnen, die nationalistische stroming is eigenlijk begonnen um, met uh, presidenten als uh, Nyerere, Mobutu, uh, Sekuture in Guinea en Kaunda die hebben allemaal um, de natie als een soort met gegeven genomen en geprobeerd om een soort met Afrikaans nationalisme tot stand te brengen uh, je kunt je in alle ernst afvragen wat dat nog met filosofie te maken heeft, maar wat ze dan geprobeerd hebben is een soort met mix mix van uh, traditionalistische elementen maar die zijn niet meer zo belangrijk als bij de traditionalisten uh, want om pragmatische redenen om staatsregenen, eh, redenen van staatsopbouw, hebben ze geprobeerd om die traditie te moderniseren in een eigen jasje te stoppen. En dat eigen tijdse jasje, dat was dan vaak ook de. Theorie, zijn dan vaak theorieën van Marx en eh, Engels geweest. En dan zie je dus dat een soort met eh, elk op een persoonlijke manier. Kaunda deed dat weer anders als Nyerere en die deed het weer anders als Mobutu. Uh, Elke probeert op een persoonlijke manier uh, Afrikaanse traditionele uh, uh, denkbeelden te koppelen aan, uh, aan de theorie van Marx en Engels. Nyerere uh, heeft in zijn theorie van de Ujama, uh, wat het familie is voor uh, familiebanden, heeft het marxisme wel aangehaald als een. binnengehaald als een uh, uh, theorie die de rechtvaardige samenleving bevordert. Maar hij heeft de arbeidersklasse die in de theorie van Marx ontzettend belangrijk is, heeft hij achterwege gelaten, want volgens hem is er dus in, uh, in Tanzania dus helemaal geen klassenstrijd, want daar, is een, daar leven mensen in klemverband en uh, productieverhoudingen zoals die in uh, Europa aantroffen, die kon, kon hij niet gebruiken voor zijn theorie van de Ujama. Dus de extended family is een van de belangrijkste uh, basis... ...voor zijn theorie. Um, op die theorieën van Kaunda... ...en van Nyerere en Mobutu... ...en Sekou ...is heel veel kritiek gekomen... ...van niemand minder dan Frans Fanon. Uh, Frans Fanon... ...die de onafhankelijkheidsstrijd van Algerije... Uh, ...van nabij heeft meegemaakt... ...en daar ook een theoretisch fundament aan heeft gegeven... ...aan die strijd... Uh, ...heeft heel veel kritiek gehad... ...op die, uh, die jonge... ...zwarte Afrikaanse staten. En daar had hij ook wel reden toe, want bijvoorbeeld iemand als Senghor van Senegal... ...die koos in de conflict tussen Frankrijk en Algerije zonder meer voor Frankrijk. Dus er was helemaal geen sprake van een Afrikaanse solidariteit. En hij heeft, zeg maar, theoretisch eieren voor zijn geld gekozen... ...en heeft dus ook die zwarte bourgeoisie uh, uitvoerig gecritiseerd. Zwarte onafhankelijkheid wil nog zeker niet zeggen dat men ook daadwerkelijk echt onafhankelijk is. En hij was veel kritischer en zei juist die intellectuelen, juist die, uh, die, die voorhoede van een, van een onafhankelijk zwarte Afrikaanse staat... die moet juist ontzettend de belangen van de bevolking in de gaten houden. Sterker, zij hebben hersens, zij hebben opleiding, maar de inhoud van hun denken ligt niet in hunzelf maar ligt in de natie. Ligt... En dan die natie definieerde hij zelfs de, als de boerenbevolking. Met andere woorden, intellectuelen moesten bij de boeren in de leer gaan. En als je bijvoorbeeld een brug moest bouwen, en dat werd dan uh, gefinancierd met geld vanuit Europa en er kwamen al uh, Euro Europese technici kwamen daar naartoe. Dan. Moest je zelfs overwegen om die brug maar niet te bouwen, omdat het bouwen van die brug zelf de gevoelens van afhankelijkheid alleen maar zou vergroten? Nou, dat gedachtegoed van Fanon uh, is op dit moment heel erg populair bij de veel jongere uh, Afrikaanse bevrijdingsbeweging, zoals het ANC en de SWAPO, en daarvoor nog de NPLA en Frelimo. Die euh, hebben dus ook lering getrokken van de, die jonge geschiedenis van zwarte Afrikaanse staten. En zij willen dus ook niet op dezelfde manier aanpakken. Wat zij doen is veel meer een toevlucht nemen tot Lenin. Euh, een veel rigoureuze en veel, euh, ja, veel meer euh, euh, op Stalin gerichte euh, politieke theorie. Waarbij de staat... Euh, ...toch een tamelijk autoritair en centralistisch karakter heeft. Uh, zij vinden dat een, de oplossing voor de Afrikaanse problemen... ...gelegen is in een centrale staat die uh, de zaken opknapt. En je kunt je afvragen wat heeft dat nog, nog met filosofie te maken. Uh, voor hun is filosofie en politiek is, uh, is aan elkaar gelijk. Sterker, uh, de filosofie is ondergeschikt aan de politiek. En... Um, wat je wel nog kunt zien, je kunt, of, je kunt je dan nog afvragen of er nog wat van die Afrikaanse tradities aanwezig uh, zijn in die strijd. Nou, van het ANC is het duidelijk dat die... Uh, Dans en muziek, zonder meer inpassen in demonstraties die ze tegen het apartheidsregime hebben. Dus op die manier zie je wel weer wat van die traditie terugkeren. Maar een gereflecteerde filosofie die je Afrikaans zou kunnen noemen, zoals die bijvoorbeeld in de Noordelijke Staten aantreft, die is op dat moment niet aanwezig. ZANG EN Over. Zo, noemen ze zich, zo noemen ze zichzelf ook. Uh, wij zijn modern. Uh, dat wil zeggen, voor ons is de situatie waarin Afrika zich op dit moment bevindt, het vertrekpunt. En daar knopen wij ook, aan, daar knopen wij ook ons bij aan. Daarop baseren we onze theorie over. We gaan ons niet richten op het verleden. Zeker niet op de uh, voorkoloniale periode. Want dan uh, kom je in een soort met... Um, soort Afrikaanse fantasie uit, vol van mythen, vol van symbolen en daar schieten we dus vandaag tot dag in Afrika niets mee op. Waar wij uh, onze Afrikaanse identiteit het beste aan kunnen ontlenen is het vermogen om in deze tijd de problemen waarvoor Afrika zich gesteld ziet uh, op te lossen. Daar gaan zij van uit en daar, uh, uh, daar nemen zij hun vertrekpunt ook. Aan de andere kant verzetten zich ook tegen die nationalisten. Die nationalisten eh, bedrijven voornamelijk politiek en laten de filosofie als zodanig achterwege. Dat betekent dat ze altijd gebonden zijn aan een politiek programma, waardoor er van vrije filosofiebeoefening, zoals zij dat zien, eh, geen sprake is. Filosofie is altijd eh, in de lijn van het politieke beleid. Wat zij juist willen is die eh, politieke lijn. Uh, in zekere zin los te laten, maar niet helemaal los te laten, maar om zo voor zichzelf een terreintje vrij te maken waarop zij vrij kunnen denken. En vrij kunnen denken, dat is helemaal niet uh, het denken van een kamer dat is wel geëngageerd denken, want geen van die moderne uh, uh, filosofen uh, kun je vergelijken met... Um, met een uh, Europese Kamer geleren, want dat zijn ze niet. Ze zijn wel voortdurend met die samenleving bezig, wat dat betreft zijn ze dus ook behoorlijk gevaarlijk ook voor sommige machthebbers. En het is ook aan die um, filosofen, of, het, het, je kunt het bijvoorbeeld zien aan die filosofen dat zij er dus blijkbaar de aanleiding, hun gedrag vormt de aanleiding om een faculteit te sluiten. En um, je kunt zeggen dat uh, iemand als quasi Wiredu in Ghana uh, na uh, het schrijven van, uh, van, de, van zijn boek over de african culture dat die uh, met zijn denken behoorlijk haak stond op de politieke realiteit van die dag uh, hij heeft zich notabene zonder meer bekend tot, uh, als, als een anarchist, een politieke anarchist. Niet een anarchist zoals wij uh, die hier in Europa kennen. Maar voor hem is an het anarchisme niet meer dan een ideaal. Maar ook niet een, een kenmerk van een ideaal is dat het nooit gerealiseerd kan worden. Want anders dan houdt het op een ideaal te zijn. Maar wel juist een, uh, een soort met leidraad, een richtsnoer voor het, uh, voor het handelen. Zeker ook van filosofen. Uh, <clears throat> om een zekere, een richtsnoer die een zekere vrijheid van denken garandeert. Nou, wat zij dus uh, nastreven, is dus de filosofie als onafhankelijke discipline te garanderen. En daar ook internationaal erkenning voor te krijgen. Uh, zij zeiden het ook, die dus een, uh, zonder meer ook een blik hebben... ...op de internationale filosofische, uh, filosofische discussie. Ze nemen ook deel aan allerlei congressen. En daar schuilt natuurlijk ook weer het volgende gevaar in... ...dat ze meer over de grens kijken dan naar binnen toe. En dat uh, ze, sommige filosofen zijn vooral geïnteresseerd in, uh, in een internationale zeg maar gewoon uh, westerse erkenning van hun filosofische capaciteiten. Daarmee, begint het, daar, ja, daarmee verdwijnt dat vertrekpunt, het oplossen van de, van de problemen in Afrika, om daar op, ook oplossend te kunnen denken, dat verdwijnt steeds meer naar de achtergrond. Nou, wat die wiridou bijvoorbeeld wil doen, is um, um, wel bij het westen in de leer gaan, maar daar heel kritisch mee omgaan. Dat wil zeggen, uh, datgene wat van het westen is, of wat in het westen is ontstaan, uh, wat in Afrika gebruikt kan worden, beschouwt hij niet westers in de zin van uh, dat is het eigendom van het westen, maar dat beschouwt hij eerder als iets historisch. Westers uh, is dan voor hem niet meer een historische aanduiding en niet een aanduiding van bezit. Toevallig is dat in het Westen ontstaan, maar dat wil niet zeggen dat we daar in Afrika afscheid van moeten nemen. Dus we kunnen rustig bij het Westen in de leer gaan, want die gedachte is toevallig uitgedrukt door iemand uit het Westen. En nog niet door het Westen zelf, maar gewoon door een individu, een, een filosoof uit het Westen. Aristoteles is niet van het Westen, Aristoteles is in eerste instantie van Aristoteles. Zo ziet hij dat. Um, wanneer de Afrikaanse filosofie bij dat West in de leer gaat wil dat nog niet zeggen dat Afrika zichzelf dan zal verliezen Wiridu haalt heel expliciet bijvoorbeeld Japan aan waar je aan de ene kant een enorme drang tot moderniseren ziet aan de andere kant een hele nadrukkelijke vasthouden aan tradities hij wil niet precies dat Japanse model binnenhalen maar hij laat zien dat het kijken naar het westen niet per definitie een zelfverlies is en een zelfverlies impliceert wat hij eigenlijk wil doen is uh, uh, de common sense van de afrikanen gaan onderzoeken hoe denkt de gemiddelde afrikaan en daarin gaan, uh, gaan bekijken waarin nog sprake is van uh, een koloniale mentaliteit uh, dat wil zeggen, een onkritisch accepteren van alles wat uit het Westen komt. <tacht> Hij denkt dat als je het Westen beter leert kennen, dan kun je er ook kritischer ten opzichte van het Westen handelen en uh, jezelf ook onafhankelijker denken daardoor. Hij stelt zich dus voor met zijn filosofie een soort conceptueel exorcisme uh, te ontwikkelen. En met dat conceptueel Exorcisme bedoelt hij, eh, kijken naar de Afrikaanse common sense en daarin die elementen opsporen van een koloniale mentaliteit. En die probeert hij dan, um, die probeert hij dan uh, aan de kaak te stellen en Afrikanen daarvan bewust te maken. Nou, dan heeft hij dus de Afrikaanse, of de Ghanese, Ghanese common sense heeft hij onderzocht en. Um, daar heeft hij een aantal dingen uitgehaald. Allereerst is de notie van het lot in uh, de, de Ghanese cultuur heel erg belangrijk. Uh, maar het lot is dan niet een fatum, maar uh, ook een soort missie. Uh, het lot, is, het lot kan dus niet, hoeft niet alleen in het verleden te liggen, maar het lot kan ook in de toekomst liggen. Een soort voortbestemdheid. En dat, uh, dat fatum was het, maar de missie kan eraan toegevoegd worden. Dus het kijken naar de toekomst. Het tweede, waar die, uh, wat hij ook heeft ontdekt in de ghanese samenleving, is het communalisme. Uh, het primaat van de gemeenschap. En hij meent dat dat op zich wel terecht is, maar dat daaraan toegevoegd kan worden een belangstelling voor het individu en bedankstelling voor individuele voor individuele prestaties uh, wat hij ook aan de kaak heeft gesteld is het agisme. de leeftijd is nog steeds van doorslaggevend belang dat jongeren ook wat kunnen zeggen dat uh, telt in gala niet, nou, wat hij wil is dat het primaat van de leeftijd ook gerelativeerd wordt uh, over zang en dans is hij niet, niet, meer dan, of niet minder dan positief. Hij zegt dat de zang en dans uh, een cultuur doen floreren. En dat het ook ontzettend belangrijk is voor een cultuur om die elementen van levensuiting vast te houden. Um, wat de filosofie betreft, voor hem is filosofie eigenlijk niet meer dan een methode. De, um, een methode van onderzoek. Een methode van uh, uh, bestuderen van de common sense zoals die, op de Afrika, um, zoals die in Afrika voorhanden is. Die methode is niet zonder meer westers, alhoewel bijvoorbeeld iets als consistente betoogopbouw of argumentatie of discussie zoals dat hier gebruikelijk is, noemen wij westers. Hij zegt dat is weliswaar westers, maar ook dat is weer een historisch... Uh, westers verschijnsel dat men best in Afrika zou kunnen toepassen. Afrikaanse filosofie is Afrikaans door haar object, maar zij wordt filosofie door haar methode. Dat is eigenlijk wat uh, wat Weredu beweert. En um, die filosofie die moet die common sense op een filosofische manier verantwoorden en bewerken. En daarin zie je weer een soort pleidooi voor die wetenschappelijke discipline ja. van de Afrikaanse filosofie is ook het uiten van kritiek op de op de Westerse wetenschappers wie er door meent dat je uh, dat het ten ene male onmogelijk is wetenschappelijk onmogelijk is dat een Westerse antropoloog op een Afrikaanse boer afstapt en zijn academische kennis op hem loslaat of confronteert met zijn kennis hij zegt dat het veel beter is om dat die mensen van gelijk kaliber, uh, dat de, de um, westers antropoloog het veel beter bij een Afrikaans antropoloog in de leer kan gaan, dan dat hij op zijn eigen houtje met zijn westerse achtergrond, zijn westerse wetenschappelijke achtergrond, uh, die grote onmogelijke stap gaat maken. Uh, en hij zegt zelf dat het eigenlijk nog veel beter zou zijn wanneer die westerse antropoloog uh, bijvoorbeeld naar een dorp gaat en daar een boer gaat interviewen, dan zou die dan denk ik nog, dat, dat, dat is voor de verhoudingen nog veel beter en zal uiteindelijk ook veel meer opleveren. Ja, wat alle drie de stromingen met elkaar verbindt, dat is eigenlijk een soort met optimisme dat men er wel uitkomt. Uh, het antagonisme, daar heeft iedereen oog voor. En uh, iedereen begrijpt dat uh, Afrika moet moderniseren. Iedereen begrijpt ook dat Afrika bestaat uit een. Uh, ...enorme sterke polariteit tussen enerzijds de moderniseringen... ...en anderzijds een nog steeds heel nadrukkelijk aanwezig uh, uh, uh, traditioneel leven. Uh, iedereen begrijpt ook dat er uh, Afrika niet het, het Afrika van de steden is... ...maar ook het Afrika van het platteland. Um, dus ik denk dat uh, wat de analyse van Afrika vandaag de dag betreft... Dat de drie stromingen elkaar daarin wel kunnen vinden. Um, belangrijk begrip daarbij lijkt mij het, een, een goed verstaan van uh, de collectieve identiteit. Wat Afrikaans nu zou moeten zijn. Uh, men moet daarbij van de praktische gegevenheid uitgaan. dat uh, Afrika is opgedeeld in verschillende staten, en dat die staten onderling. Elk verwikkeld zijn in, in, een, in een strijd om te kunnen overleven. Nou, die strijd om te kunnen overleven, eh, daarin kan die identiteit, de nationale identiteit, een hele belangrijke rol spelen. Maar niet als een eh, werkelijke identiteit, identiteit als objectieve realiteit. Ik denk dat dat onmogelijk is. Maar wel identiteit als een soort strategie. Als een soort met ideaal wat uh, iedereen uh, zich verbeeldt. En dan zie ik dus identiteit niet als een, um, als een uh, product van het verstand, maar identiteit als verbeelding. Ik denk dat identiteit als een strategie van de verbeelding alleen uh, kant van slagen heeft. Want het is namelijk heel erg belangrijk, denk ik, dat um, die uh, Afrikaanse landen... ...en die Afrikaanse volken zichzelf als een eenheid verbeelden. Eh, dat zullen ze nooit zijn, maar in elk geval wel in de verbeelding. En bovendien, ik denk ook dat de verbeelding ook iets is wat, wat mensen met elkaar verbindt. Ik denk iedereen verbeeldt. Eh, ik wil niet zeggen dat niemand zijn verstand gebruikt, maar eh, verbeelding is althans iets wat eh, mensen mobiliseert en in beweging brengt. Ik denk dat die, die collectieve verbeelding heel erg belangrijk is uh, om uh, programma's van nationale opbouw en internationale samenwerking uh, uh, tot stand te brengen Nou, de traditionalisten die bestuderen dus die verbeelding eigenlijk in de tradities uh, zij zouden denk ik geen enkel bezwaar hebben uh, om die uh, tradities als zodanig in kaart te brengen alleen uh, wat het grote verschil is dat die verbeelding niet meer is dan verbeelding en geen werkelijkheid. De nationalisten zouden de uh, verbeelde identiteit kunnen gebruiken als strategie voor nationale opbouw. Ik denk dat ze daarin uh, wel met de, met de uh, traditionalisten zouden kunnen overeenstemmen. En tenslotte zouden de moderne filosofen aan dat vermogen om... Uh, ...middels die verbeelde identiteit een uh, staatsopbouw tot stand te brengen... ...ik denk dat zij aan dat vermogen een typisch Afrikaanse identiteit zouden kunnen ontlenen. Ik denk dat ze die daar ook in zouden zoeken. En, uh, ik denk ook dat ze dus ook in het mobiliseren van zo'n zo zo land en zo'n uh, zo volk... Uh, ...dat daarin juist de kracht zou kunnen liggen van een... Misschien een bloeiend uh, Afrikaans nationalisme wat uh, zich onafhankelijker zou kunnen opstellen ten opzichte van het Westen.